Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone is geen onderwerp van discussie. Dat zei voorzitter Juncker van de vergadering van ministers van Financiën... na afloop van een overleg in Brussel. Minister De Jager herhaalde na afloop van die vergadering... dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden... en zei verder dat het vijfpartijenakkoord voor de Nederlandse begroting goed is ontvangen. In Parijs wordt om tien uur vanochtend François Hollande beëdigd als de zevende president van Frankrijk. Hij is na Mitterrand de tweede socialist die in Frankrijk president wordt. Hollande heeft aangekondigd dat het een sobere inhuldiging wordt. Na een lunch met enkele vroegere socialistische premiers vertrekt de kerstverse president naar Berlijn voor de ontmoeting met bondskanselier Merkel.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 VN-topman Ban Ki-moon heeft afgelopen weekend... bij een voetbalwedstrijdje zijn linkerhand gebroken. Volgens een woordvoerder van Ban is de secretaris-generaal... tijdens het jaarlijkse VN-voetbaltoernooi gestruikeld. Bans hand zit de komende zes weken in het gips. De 67-jarige VN-chef heeft verder nergens last van... en kan gewoon blijven doorwerken.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 en Marcel Ooster. Het is dinsdag 15 mei. Goedemorgen. De Griekse politiek klampt zich nog aan de laatste strohalm vast. partijen praten vandaag verder en de president denkt na over een zakenkabinet. Connie Keeser doet verslag vanuit Athene. Journalist Frans Happel woont in Griekenland. We vragen hem na half acht of hij nog een uitweg ziet in de politieke impasse. En Mark Robin Visser vraagt vanochtend aan Grieken in Nederland hoe zij over de toekomst van hun vaderland denken. De Europese minister van Financiën spraken gisteravond ook langdurig over Griekenland. Tijn Sadeh doet verslag vanuit Brussel. En u hoort ook de demissionair minister... de jager over Griekenland en het vijfpartijenakkoord. François Hollande dan wordt straks beëdigd als de nieuwe president van Frankrijk. En daarna spoedt hij zich gelijk naar Berlijn. Ronlinker in Parijs hoort u over de prioriteiten van Hollande. En nog meer Frans nieuws, want Peugeot en Citroën... gaan nauwer samenwerken. Daar praten we over met autojournalist Wim Oudewierning. Ook in ons land worden de rechten van kinderen... veelvuldig geschonden. Kinderombudsman Mark Dullard maakt zich zorgen. We spreken hem na half negen. En bijstandsfraudeurs komen veel te makkelijk weg... Met met hun praktijken. De sociaal rechercheurs trekken aan de bel. Holland Stekelenburg heeft het laatste internetnieuws. En de detailhandel moet voor meer leven in de brouwerij zorgen. Om te blijven verkopen moet er in de winkels iets gebeuren. Iets te beleven vallen. Wat hoort u zo dadelijk? In dit Radio 1 Journaal tot half tien U kunt ons ook volgen via internet via nos.nl. Alles zal in het werk worden gesteld om Griekenland binnen de eurozone te houden. Dat zei de voorzitter van de eurogroep Juncker. Gisteravond in Brussel. Oh, uh. Unshakeable desire is to maintain Greece within the euro area. We will do everything possible to that effect. Ministers van Financiën, de eurozone kwamen gisteravond bij elkaar... en absoluut niemand stuurde het debat in de richting van een Grieks vertrek. Aldus Juncker. The exit of Greece out of the euro was not the subject of our debate today. Absolutely no one, absolutely no one... Maar goed, het lukte de Grieken gisteren opnieuw niet het eens te worden over een kabinetsformatie. Een allerlaatste poging van drie mogelijke coalitiepartijen mislukte. Samaras, de leider van de conservatieve partij, hoopt nog steeds dat de Griekse partijen het eens zullen worden. Ik dat zullen worden. We moeten allemaal samenwerken om een nieuwe regering mogelijk te maken, zei Samaras. De Griekse politici uh, wachten volgens hem een historische taak. President Papoulias mikt op een zakenkabinet. Dat moet orde op zaken stellen en de maatregelen doorvoeren waar Europa op rekent. Vandaag praten de Grieken verder over de kabinetsformatie. Politieagenten die betrokken waren bij de filefuik vorig jaar op de A2 bij Abkoude... zijn door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachten... Vaak werd in oktober opgezet om een benzinedief tot stilstand te brengen. Verdachte reed in op de file, botste daarbij op een auto... en een bestuurder, de bestuurder van die auto, kwam om het leven. De advocaat van de benzinedief is woedend. Morgen zal ik de agenten de duimschroeven letterlijk gaan aandraaien. Ineens worden ze als verdachte aangemerkt... dat we zeggen dat ze vanaf nu geen vragen meer hoeven te beantwoorden. Dus als ik ze morgen ga vragen, kunnen ze gewoon zeggen... we zijn verdacht, we zeggen niets. En dat maakt de situatie voor cliënt niet makkelijker. De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan en de agenten gehoord als getuigen. Maar het OM bestempelt hen nu dus als verdachte. En daardoor kunnen ze gebruik maken van het zwijgrecht. De advocaat van de benzinedief heeft het gevoel dat hem het werk zo onmogelijk wordt gemaakt. Ik heb niet gehoord dat agenten nu aangehouden zijn. Ik heb ook niet gezien dat die agenten erop non-actief zijn gesteld. Je bent verdachte in de ogen van de officier van justitie van de dood van een burger. Maar je mag je werk gewoon doen, het enige recht. Dus aangezien ze nu extra erbij krijgen, is het recht om een mond dicht te houden. En uh, mijn standpunt is dat dit ja inderdaad dus misbruik is van een bepaalde bevoegdheid. Het openbaar ministerie is het niet met de advocaat eens. Volgens het OM is het de bedoeling de agenten niet de bedoeling de agenten meer rechten te geven, omdat het ook het OM zelf de twee wil verhooren als verdachten. GroenLinks prominente verkiezen Jolanda Sap boven Tovik Dibi. Partijvoorzitter Herman Meijer in nieuwsuur gisteravond. Zij heeft haar politieke meesterproef afgelegd met dit akkoord. Dat is mijn uh, mening. Mm -hmm. uh, zij heeft het glansrijk gedaan. En zij zou nu dus aan het begin van haar eigenlijke opgang moeten staan. cda Renoud Wellink zei in het televisieprogramma Knevel en Van der Brink... dat dit niet het moment voor Dibi is. Ik vind wat Jolande gedaan heeft, de keer is er iets gevallen. Getuigd van een enorme politieke moed. Uh, en eigenlijk vind ik dat de gelederen zich dan hadden moeten sluiten achter. Ja. Ook voormalig Kamerlid Wijnand Duiverdak ziet... Diebi niet als de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks. Jolande Sap heeft met het Koenersakkoord de nek uitgestoken. Ze heeft laten zien dat GroenLinks macht kan hebben, het verschil kan maken. En ze heeft GroenLinks heel nadrukkelijk als groene partij op de kaart gezet. Ze heeft grote groene successen geboekt. Daar moeten we mee doorgaan, daar ligt het perspectief voor GroenLinks. En uh, ja, ik vind niet dat wat Tovek Dibi vandaag heeft laten zien... Uh, dat beeld voor mij nou heel erg verandert. nee. Dak wil op de kandidatenlijst van GroenLinks... het liefst sap op één en Dibi op twee. Vorige week had GroenLinks-lid van het Eerste Uur... Bas de Gij Fortman ook al kritiek op Dibi. Hij straalt niet uit strategisch leiderschap, verbindend vermogen, uh, visie. Uh, en dat heeft Jolanda Sap wel. Dibi zelf dan, die heeft moeite om kritiek te leveren op Sap. Na enig aandringen zei hij het volgende. Ik vind dat zij uh, meer bestuurlijke kwaliteiten heeft dan echt aanjagen, dan een visie uh, verkondigen, dan een verhaal vertellen en hmm. mensen daarin meekrijgen. Okay. Ze is echt wel een, een bekwame vrouw en een bekwaam politicus en moedig, maar ik denk dat de kwaliteiten van een lijsttrekker moeten zijn om ook buiten de Kamer het verhaal van GroenLinks heel indringend te brengen. GroenLinks gaat ook debatten organiseren om een nieuwe lijsttrekker te kiezen, net zoals het CDA. Er zullen debatten in het land komen... en dan zullen de, Jolanda en ik gaan vertellen en uitleggen... en proberen te overtuigen waarom wij... En wanneer is dan de einddatum? Het CDA is 1 juni. Uh, ik, in... denk, oh, ja, ik denk ongeveer dezelfde hetzelfde datum. Doe het dan niet op dezelfde datum? We gaan dag, jullie of... gewoon kopiëren. VN-topman Ban Ki-moon heeft afgelopen weekend... bij een voetbalwedstrijdje tussen VN-diplomaten... zijn linkerhand gebroken... zijn woordvoerder van Ban op een persconferentie in New York. Ik kan je vertellen dat de secretaris-general... een a fractie fracture in zijn left hand... van een tumble. When playing in the UN Diplomats uh, Spring Soccer Tournament over the weekend. He has to wear a cast for the next six weeks. He is otherwise absolutely fine and in great spirits. As am I. Nou, hij heeft er nog zin in. Maar zijn hand zit de komende zes weken wel in het gips. VN-chef is volgens de woordvoerder verder kerngezond en zal ook blijven doorwerken. In het Royal Opera House in Londen maakt vandaag het paard Robert zijn debuut. Enzo. This horse Rupert is his name, he's a wonderful horse and uh, he's very beautiful and very big. What they were looking for is a calm, steady horse that would accommodate full staff. We came up with Rupert who fits the bill perfectly. Nog niet trouwens. Volgens een trainer is Rupert een prachtig paard en ook rustig en is hij perfect om in de Opera Valstaf mee te doen. Regisseur wilde per se een paard in het stuk. Enige probleem is dat Rupert nog wel eens het podium bevuilt. What's well, a very basic problem that's to do with bodily functions of horses. We just try and have a bucket or some sort of equipment to clean it up and cover that. Um, but if, it, if it's if it's going to happen, it will happen. De oplossing daarvoor is dat er altijd een emmer binnen handbereik is... al dus de trainer. De voorbereiding op het zijn debuut werd Rupert meegenomen naar kerken... waar een organist opera voor hem speelde. En verder draagt hij rubberen schoenen op het podium... zodat hij niet uitglijdt. Dan nog het financiële nieuws. De beurs op Wall Street sloot gisteren met verlies... net als de aandelenmarkten in Europa. Dat kwam vooral door de politieke impasse in Griekenland. Handelaren maken zich steeds meer zorgen... over een dreigend vertrek van het land uit de eurozone... Ook zorgde het miljardenverlies van JP Morgan Chase voor onrust. De Dow Jones-index noteerde aan het eind van de handel dan ook 1% lager. Technologiebeurs Nasdaq daalde ruim 1%, eveneens. In Azië staan de beurzen na een paar uur handelen op 1,2% verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes geweest. Barbara Streisand heeft in het verleden wereldwijd succes gehad met duetten. Zoals You Don't Bring Me Flowers met Neil Diamond en Woman in Love met Barry Gibb. En als het aan de platenmaatschappij ligt... zal het eerstvolgende album van Streisand erin zijn met duetten... Vastgelegd is nog niets, maar de platenmaatschappij van Streisand... wil graag dat de zangeressen Rihanna en Adele aan het project meewerken. Zodat Streisand dan ook een jonger publiek kan bereiken. Oh. In a strange land hoorde u van Barbara Streisand, in dit geval met Perry Gibb. 16 minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Brussel spraken de ministers van Financiën van de eurozone. gisteravond over de politieke situatie in Griekenland. Griekenland is voor financiële steun afhankelijk van Europa. En in ruil voor die financiële hulp?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 Goedemorgen, ik vond dat laatste antwoord toch wel enigszins verontrustend. Ja. Wat... ja. wat moet je nou als Griek? Wat moeten wij daarmee? Ik wil daar op dit moment geen commentaar op geven, zei onze minister van, uh, van Financiën. Nou, daar moeten we het voorlopig maar uh, mee doen. Ja. Uh, meestal uh, werk ik ook altijd met verschillende scenario's... en reken ik het altijd van tevoren even door. Hm. Maar moet ik even tussen twee haakjes zeggen... die enorme stortbui die ik vanmorgen op mijn hoofd gekregen heb... daar had ik nou niet mee gerekend. Gereken. Dus ik sta hier nu... <lacht> Enigszins doorweekt... Uh, spreek ik tot jullie vanuit het pittoreske Delft. Um, hier in Delft is een uh, hele actieve Griekse studentenvereniging... en ik kan u al melden... Ze zijn nog niet wakker, maar daar komt binnenkort verandering in. Want ik heb, uh, ik heb hun adres gevonden. En uh, wij gaan hier uh, vanochtend vanuit Delft met, uh, met Griekse studenten de situatie hier bespreken. Ze hebben natuurlijk familieouders en andere familieleden in Griekenland. Hoe gaat het met hen? Valt daar nog te leven? En hoe uh, ondervinden zij het, uh, het nieuws uh, over de gebeurtenissen rondom de euro en, uh, en Griekenland? Kortom, dus uh, Grieks nieuws en Griekse belevenissen vanuit... Een Drijfnat Delft. Met een drijfnatte verslaggever. Maar hij slaat zich er doorheen en gaat de Griekse studenten in Nederland wakker bellen. Mark-Robin Visser vanochtend. Dan naar Oranje nog even en we zien weer beelden van de Oranje Camping. Ooit een spontaan idee in de kroeg. Maar sinds 2004 is het uitgegroeid tot een commercieel concept... waarmee flink geld wordt verdiend. Het is de thuisbasis voor Oranje Fans tijdens grote sportevenementen. En dus zijn er weer volop nieuwe plannen voor komende zomer. Op een grasveldje in Breda is een mini Oranje Camping verrezen met koepeltintjes, een barbecue en campingstoeltjes. Zit op zich prima, hè, campingstoeltjes. Volgens mij zit er een heerlijk comfortabel dingetje. Niks mis mee, mee. Nee, absoluut niet. Het is de persconferentie van de Oranje Camping, of althans de organisatie daarvan.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 Pensioenfondsen hebben afgesproken meer openheid van zaken te geven. Bijvoorbeeld over wat voor kosten ze maken bij het beleggen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn doet het als eerste. Vorig jaar was het fonds een half miljard aan kosten kwijt. En dat is een behoorlijk bedrag. Dat wil de directeur van Zorg en Welzijn, Peter Borgdorf, wel toegeven. Elke euro die je niet besteedt aan pensioen, eh, kost pensioen. Dus wij besteden het liefst al het geld aan pensioen. Maar die ruim 500 miljoen, waar wordt die dan aan besteed? Nou, wij beleggen 111 miljard op dit moment, wereldwijd. Dat gaat dus uh, ja, naar heel veel verschillende beleggingen. Aandelen, obligaties. Je kunt het niet zo verzinnen of wij zijn erbij betrokken... als het past bij verantwoord beleggingsbeleid zoals wij dat formuleren. En je betaalt het voor het beheer door derden. Omdat zij voor ons geld verdienen, krijgen zij daar een vergoeding voor. En in de financiële sector wordt flink geld verdiend. Dat zal ik niet ontkennen, er wordt goed geld verdiend. En voor ons is dus de belangrijkste vraag elke keer weer... levert een belegging voldoende op om die vergoeding die wij ervoor moeten betalen goed te maken. En dan ook nog veel meer, want we willen er uiteindelijk aan verdienen. En heeft u nu dit inzicht heeft het idee, wauw, wat betalen we eigenlijk veel? Ja, we betalen meer dan we wisten dan wij in, in kaart hadden. Dus in die zin, te, uh, ja, we betalen veel. Maar ik kijk ook naar de kant van het verdienen. En dan zeg ik, uh, met die 10 miljard die wij verdienen vorig jaar... ben ik ook bepaald tevreden. Ja. Nu kijk ik naar de cijfers van uw fonds... en dan zie ik dat zeg maar, over de afgelopen vijf jaar... Uh, de dekkingsgraad uh, fors is gekelderd. En tegelijk zie ik in het jaarverslag dat u flink meer bent gaan verdienen... Ja, ik ben meer gaan verdienen, dat klopt. We hebben een groeipad voor mijn salaris afgesproken... wat afhankelijk is van hoe doet het fonds het. En we hebben ook een afspraak gemaakt over... en wat is? houdt dat dan een keertje op? Wanneer stop je met meer gaan verdienen? Nou, die afspraak is inmiddels gerealiseerd. Ik zit nu aan het maximum, dus ik ga niet nog meer verdienen. Um, er is geen directe relatie met het presteren van het fonds en mijn salaris. In die zin dat uh, mijn uh, bestuur mij afrekent op meer dan alleen maar het welslagen van het fonds. Maar ook, hoe ziet het personeelsbeleid eruit? Hoe zit het met het ziekteverzuim? Hoe zit het met de presentatie van het fonds in de buitenwereld? Dus daar telt uh, gelukkig wel wat meer bij mee. Vindt u het niet vervelend dan, als u die cijfers zelf ziet, dat u denkt van ja... Ik zie het, de dekkingsgraad kelderen van 148 naar 95. Nu, ik moet misschien mensen aankondigen dat het pensioen naar beneden gaat. En u verdient zelf flink meer bij. Ja, dat is op zich een heel vervelende constatering. Gelukkig gaat mijn pensioen op dezelfde manier naar beneden als van al die mensen voor wie wij het doen. Daarin word ik helemaal gelijk behandeld. Ja, Tegelijkertijd kun je de vraag stellen of het salaris wat ik mag ontvangen of dat voldoet aan een norm die algemeen geldend is. Nou, wij hebben bij ons gekozen om voor de balken en de norm te gaan met een klein plusje. Nou, dat is wat ik dan ook krijg. Maar ik zag dat u in het verleden een bonus kreeg. Dat die bonus nu verwerkt is in uw salaris. Ja, wij wilden af van de variabele beloning, omdat de front... Ja, maar nu zit die in uw salaris. Nee, dat klopt. Ik ga niet zeggen dat ik het niet gekregen heb. De afspraak was... Dat in dat groeipad zou ik tot een bepaald maximum met die bonus er bovenop. Daarvan hebben we gezegd, laten we dat nou niet doen. De bonus stopt we in het vaste salaris, maar dan is de groei er ook uit. Maar u voelt zich er niet oncomfortabel bij? Als ik me bedenk uh, wat uh, iemand uh, in een ziekenhuis aan een bed verdient, dan moet ik denken, nou, dan verdien ik wel heel erg goed. Als ik me bedenk uh, wat uh, sommige managers uh, in de totale sector verdienen, dan zit ik bepaald niet aan de bovenkant. Nou, daar wil ik me dan toch maar een beetje comfortabel bij voelen. Directeur van Zorg en Welzijn, Peter Borgdorf. En Gertjan Dennekamp sprak met hem voor de Goede Orde. Zijn salaris was in 2008, dus voor de financiële crisis, nog 146.000 euro. In 2011 was dat gestegen naar 207.000 euro. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Allebei beloofden ze op een moment in hun carrière dat ze terug zouden keren naar PSV. De een doet het wel, de ander niet. Ruud van Nistelrooy maakte gisteren definitief bekend dat hij met voetballen stopt. Hij gaat dus niet terug naar Eindhoven. Dat wist hij al een tijdje geleden. Nou, ik heb dat inderdaad toen ik voor Malaga teken uh, uh, uitgesloten. Dat dat nog ooit zou gebeuren. Met de uitleg van uh, dat de Nederlandse competitie maar minder trok dan bijvoorbeeld de Spaanse. Dat ik uh, mijn carrière wil afsluiten op het allerhoogste niveau. En dat is dan toch Spanje. Uh, dat was mijn beweegredenen. En uh, ja, wat dat betreft uh, was het voor mij wel moeilijk omdat ik om in het verleden het aangegeven graag terug te willen keren bij PSV. Dat is er niet van gekomen, ik ben daarop teruggekomen. Dat, dat spijt me dan, dat spijt me wel. Maar uh, ik heb uh, mijn eigen toekomst willen bepalen en, uh, en niet aan beloftes uit het verleden willen vasthouden. Van Nistelrooy dus niet. Mark van Bommel doet het wel. Zijn terugkeer naar PSV is nu helemaal definitief. Middenvelder tekende een contract voor één seizoen bij de Eindhovense club. Hij wilde zich dan ook wel aan zijn woord houden. Ik ben in 2005 ben ik weggegaan. Daar heb ik gezegd dat ik, dat ik terugkom. En ik wil graag terugkomen als ik nog wat toe kan voegen aan dit elftal en voor de prijzen wil spelen. En kan spelen. Het is niet zo dat ik hier af kon bouwen. Uh, het heeft ook niet met leeftijd te maken. In Italië zeggen je, je bent goed of je bent slecht. In Italië zijn ze nog steeds helemaal goed. Dus ik ga ervan uit dat ik hier nog wat kan toevoegen. En natuurlijk heb ik met mijn familie gesproken. Maar het is niet zo dat de familie de doorslag gegeven heeft. We hebben samen de beslissing genomen om terug te gaan. De familie is er blij mee. Ik ben er heel erg blij mee. En zodoende zijn we tot die keuze gekomen. Bij PSV ontmoet Van Bommel trainer Dick Advocaat. Hij kent hem van het Nederlands Elftal. Met Advocaat denkt Van Bommel weer voor de prijzen te kunnen gaan met PSV. We hebben wel eigenschappen die PSV kunnen helpen. Ik ben er wel over overtuigd dat deze groep heel erg talentvol is. Dat dit een hele goede groep is. En, en ik ben gewend om voor het kampioenschap te spelen. En, en daarom ben ik ook naar PSV teruggekomen. Om eindelijk weer een keer kampioen te worden na vier jaar. Van Bommel neemt trouwens Van Nistelrooy niets kwalijk. Hij heeft alleen goede herinneringen aan hem. Ja, zijn uh, volgens mij twee jaar heb ik met Ruud gespeeld. Bij PSV, het zelf natuurlijk een aantal jaren. Ja, dat was gewoon een hele, hele goede spits, een fantastische speler... Die uit het niets een goal kan maken en ook mee kon voetballen, ja, die heb je niet meer uh, zoveel tegenwoordig. Die een hele mooie carrière achter de rug heeft en, uh, en die nu uh, zelf de beslissing heeft genomen om te stoppen. Als hij uh, zich fysiek niet meer uh, zo voelt of er helemaal uh, klaar mee is, ja, dan moet je die stap nemen. Maar ik heb nog heel veel zin om er hier minimaal één seizoen uh, een fantastisch seizoen van te maken. Dan naar het Nederlands elftal, dat is in Hoendelo begonnen... met de voorbereidingen op het EK van volgende maand in Polen en Oekraïne. Bondscoach Bert van Marwijk had maar een klein ploegje tot zijn beschikking. Een aantal spelers heeft nog clubverplichtingen. Van Bommel zat in Eindhoven, Je hoorde dat. En de niet helemaal fitte Khalid Boularoes en Kevin Strootman... hielden de training na de warming-up alweer voor gezien. Twee spelers van FC Twente, Ola Jon en Luc de Jong... vertrokken zelfs naar huis. Bondscoach Bert van Marwijk... Ola John was geblesseerd. We hebben we laten kijken door de medische staf. Ja, de blessure is dusdanig dat hij morgen zo of zo niet kan trainen. heeft het ook weinig zin om hier te blijven. Dus, um, er wordt dan verder onderzocht. Ik krijg daar nog wat meer uh, informatie over. Maar goed, een speler die niet mee kan trainen... dat, dat heeft geen zin om hier te blijven. En Luc, dat, uh, die heb ik naar huis gestuurd om hem uh, een paar dagen rust te geven. Alexander Buetner vertrok ook snel uit Hoenerlo. Hij moet met Vitesse nog in de playoffs aan de bak. En Van Marwijk maakt voor donderdag bekend... welke spelers er mee gaan naar het volgende trainingskamp. Dat is in Zwitserland. Of Ola John mee kan, dat is nog maar de vraag. Want hij heeft, we hoorde dat al, een flinke blessure, een enkel blessure. Voor John Guidetti, die dit seizoen voor Feyenoord speelde, zit het EK er niet in. Hij is door bondscoach Erik Hammeren niet opgenomen in de selectie. Volgens de medische staf van Zweden is Guidetti gewoonweg niet fit genoeg. De Spits miste de laatste wedstrijden met Feyenoord al wegens een zenuwontsteking. Radio 1 Het NOS-journaal. Half 7 geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, Het vertrek van Griekenland uit de eurozone is geen onderwerp van discussie. Dat zei voorzitter Jonker van de vergadering van ministers van Financiën na afloop van overleg in Brussel. En minister De Jager herhaalde na afloop van die vergadering dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden. Hij zei verder dat het vijf voor de Nederlandse begroting goed is ontvangen.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 Het is op dit moment overwegend bewolkt en verspreid over het land valt hier en daar wat regen. Alleen in het zuiden is het wat droger. De temperatuur ligt rond de graad of zeven. Nou, vanochtend wordt het in het oosten tijdelijk wat droger, maar blijft het meest bewolkt. De westelijke helft van het land heeft ook met vrij veel bewolking te maken en daarnaast ook met buien. En daarbij kan lokaal ook onweer voorkomen. Nou, vanmiddag krijgt het hele land met buien te maken en de buien nemen ook in intensiteit toe. Bij de buien kan soms ook onweer voorkomen en ook hagel is niet uitgesloten. Het wordt vandaag zo'n 12 graden en daarbij staat er een wind die komt uit het westen tot het noordwesten en is matig van kracht. Morgen woensdag is het opnieuw wisselend bewolkt en trekken er ook weer buien over het land. Alleen in het zuidwesten blijft het wat droger en is er ook kans op wat meer zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt morgen rond 10 graden en dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. AWB Verkeersinformatie files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken, 3 kilometer. A7 Horen-Zaandam bij Weidewormer, 2, ook 2 kilometer op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer.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 Goedemorgen. het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio Injourna. Bijna 700 winkels redden het het afgelopen jaar niet. Ze gingen failliet. Honderden sloten vrijwillig de deuren. En ook de komende jaren wordt het moeilijk voor de detailhandel... verwacht het Economisch Bureau van, ING, van de ING. Omzet blijft dalen en dus moeten winkeliers creatief zijn... om mensen juist naar hun zaak toe te lokken. Sommigen slagen daar al goed in. Het verslaggever Jeroen Schutte eist bij een kledingzaak... in de binnenstad van Delft. Velgekleurde tassen, felgekleurde broeken, felgekleurde tops. En die mogen eigenlijk met alle kleuren bij elkaar gecombineerd worden. Ah, dus eind aan dat duffe grijs. Eind aan het duffe grijs, ja. We komen uit een zware, zwarte, donkere periode en nu gaan we weer lekker de kleur in. Ivo Zonneveld, waarin is deze winkel nou anders dan andere kledingzaken? Wij denken aan de klant, of wij luisteren naar de klant. En u heeft stilistes in dienst? Wat doen die mensen? Die hebben wij hier werken om inderdaad het juiste advies te geven. Welke kleuren passen bij jou? Welke kwaliteiten passen bij jou? Eh, wat wil je uitstralen? Hoe voel je je? En dat toon je met kleding. En dat doen ze niet alleen tussen 10 en 5? Dus kan ook in de avonduren, in het weekend? Ja, dat kan eigenlijk op alle mogelijke momenten dat het u als klant schikt. Nou, waar is die styliste? Nou, die styliste gaan we er even bijroepen. Ah, u bent mevrouw de styliste. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat leuk? Al die vervelende, seurderige nee. klanten. Nee, wij gaan ermee om. Uh, we willen graag het winkelen voor klanten leuk maken. Er zijn wel eens klanten die komen binnen met een zuur gezicht... van ik kan het niet vinden en ik weet het eigenlijk ook niet. Daar zijn wij voor om te zorgen dat ze een leuk moment hebben... en een leuke outfit voor een leuke gelegenheid. En er zijn ook mensen die zeggen... komt u nou eens even thuis mijn uh, garderobe bekijken? Ja, dat ook... En dat gaat zelfs zover dat er ook klanten zijn die zeggen... nou, je weet nu ongeveer wat ik een aantal keren bij je heb aangeschaft... maar ik heb nog een hele kast vol en ik weet niet wat ik daarmee moet doen. En die nodigen ons dan uit of die vragen ons... of wij dan dus thuis uh, een kastsessie uh, willen houden... en kijken hoe ze dingen kunnen combineren. Dirk Mulder is retailkenner bij de ING. Zijn er nou nog steeds winkeliers die denken dat ze op de oude voet door kunnen gaan? Ik denk dat die retailer er nog is, maar niet lang meer. Dat zal natuurlijk moeten veranderen. De belangrijkste reden waarom de consument nog gewoon in de winkel komt... is toch dat hij een stukje fun ervaart, een stukje beleving, een stukje service... en dat hij het kan zien en voelen. En als de retailer een fysieke winkel daar goed op inspeelt... en actief de consument opzoekt... dan geloof ik dat, er, dat daar gewoon nog een hele goede markt voor is. Het nieuwe winkelen is onontkoombaar dus... Absoluut. Ik denk dat we uit het negatieve moeten. De cijfers zijn niet goed. De vooruitzichten zijn ook he, niet echt positief. Alleen, je ziet nu wel nieuwe initiatieven ontstaan. Ik denk dat we aan de vooravond staan van een nieuwe retailrevolutie. Maar dat biedt ook kansen. He, de ondernemer die nu weet te veranderen en die consument weet te binden... daar he, zie ik echt goede mogelijkheden voor. En die initiatieven zie ik ook. Kijk, er komt weer een klant op afspraak... U eh, krijgt altijd tips van deze mevrouw? Ik krijg altijd hele goede tips van uh, Elissa. En ik ga altijd met veel meer uh, uh, de winkel uit <laughs> dan dat, dat de bedoeling is. Wat voor feestje heeft u morgen? Ik heb een uh, reunie van mijn vorige werkgever. Wilt u er een beetje op en top uitzien? Ja, voornamelijk. Vandaar dat ik bij Elissa kom. En dan gaan we gewoon eens kijken wat je ervan vindt. Ja. Beginnen we daarmee. Nou mevrouw, fijne reunie, hè? Oh, ik dacht dat u uh, meeging uh, de, uh, de kleenkamer in. <laughs> ik denk van, uh, nee hoor, <laughs> dat doen we niet, hè? Denkt u dat er veel... Uh winkels uh, moeten sluiten de komende jaren? Ja, het is nu al aan de gang. Je ziet dat, dat er veel meer leegstand komt. Uh, winkels verdwijnen, uh, zeker kledingwinkels. Ik denk zeker dat er 20% gaat verdwijnen. U gaat daar niet bij horen? Nee, tuurlijk niet. Dat ja, natuurlijk uh, <laughs> niet. Daar doe ik alles voor om, dat, om te voorkomen dat dat gaat gebeuren. Uh, en mocht kleding gewoon geen toekomst hebben... dan gaan we wat anders doen op een andere manier. Stukje creativiteit is hier noodzakelijk bijdragen... hoorde u van de slaggever Jeroen Schutijzer. Dus... De Apel dan, het tentenkamp waar uitgeprocedeerde asielzoekers protesteren tegen hun uitzetting uit Nederland. Staat er nog altijd en er wordt langzaamaan wordt het steeds groter. Irakezen willen, die daar zitten, dat opnieuw naar hun asielverzoek wordt gekeken. Tweede Kamerlid Joel Voor de Wind van de ChristenUnie wil dat minister Leers hun eisen inwilligt. Nou, ik heb signalen bij hem neergelegd om de impasse te doorbreken. Het zijn natuurlijk uitge uitgeprocedeerde asielzoekers, die zijn op straat neergezet. Uh, maar deze mensen kunnen niet terug, omdat ze van bijvoorbeeld Bagdad komen... waar nog elke dag bijna uh, aanslagen plaatsvinden. En ik vind ook dat de minister opnieuw naar die situatie... specifiek in Bagdad moet gaan kijken. Zoals ik hem dat ook gevraagd had voor Mogadishu. En daar is hij uiteindelijk op teruggekomen. Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Ondertussen komen er steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers... naar het geïmproviseerde tentenkamp. Verslaggever ringkamer was in Ter Apel. Het zeil van een van de 16 tenten hier bij het aanmeldcentrum in Terapel wappert in de wind. In de tenten en eromheen lopen zo'n 150 uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zijn er wat meer dan in het begin. Toen ging het om ongeveer 60 uitgeprocedeerde Irakezen. Nu zijn daar enkele tientallen Somaliërs bijgekomen. Ook een aantal Iraniërs en iemand uit Azerbeidzjan. Ze vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Ze kunnen niet terug, omdat hun land onveilig is. Iemand die het heeft geprobeerd is Ali Mohammed. Hij is 28, een Somaliër, heeft een paar maanden geleden geprobeerd terug te keren. Vrijwillig naar Mogadishu, maar is na één dag alweer teruggestuurd. En hij vertelt hier zijn verhaal via een landgenoot. En Hij was terug naar Nairobi gestuurd en daar heeft hij twee weken gevangenis geweest. En na de twee weken gevangenis naar hier toe, Amsterdam terug... nog één man in de gevangenis gewekt. Dus op hij heeft week. het geprobeerd om terug te gaan naar Mogadishu, ja. maar dat, dat is zijn niet gelukt. Hij het het vrijwillig geprobeerd, maar dat lukt het niet. En vanaf november tot nu toe heeft hij... hij leeft op straat. Ja, duur en duur. En dit is nou een voorbeeld van iemand en eigenlijk van jullie allemaal? Zeggen jullie van nou, ja. wij ja. kunnen ja. niet dit terug? Is, dit is wat gaat gebeuren. Als wij nu tekenen om terug te keren, dit is wat gaat gebeuren. Ja, dit is een mooi voorbeeld... Wat gaat gebeuren morgen? Ja. En daarom willen wij niet terug. Ja. Er zijn een paar toiletunits hier neergezet en men krijgt wat water van het COA hier. Maar daar houdt het wel mee op. Dus in die tenten, dekens, bedden, dat ontbreekt en het is hartstikke koud. Klaas Haring is van Vluchtelingenwerk noord nederland Het vluchtelingenkamp hier wordt steeds ietsje groter... Maar dit kan toch zo niet blijven? Ja, er zullen nog wel meer mensen komen. Want er zijn natuurlijk grote groepen mensen... die wanneer ze niet meer... Uh, die al heel snel te horen krijgen dat ze geen recht op opvang meer hebben... en dus hier in Nederland zwerven. Dus die situatie wordt inderdaad moeilijker. En we denken ook dat dat niet de oplossing is. Dus in het beleid zal wat veranderd moeten worden. Uh, de minister denkt of het beleid geeft aan dat... Uh, wanneer je uitgeprocedeerd bent met de straat op moet... en dan hoopt men dat men terugkeert naar het land van herkomst. Dat blijkt dus niet zo te gaan. Uh, hier is het levende bewijs hiervan... We denken dat er op een andere boeg gegooid moet worden. Terugkeer prima, maar wel in de opvang... zodat we in ieder geval in gesprek kunnen blijven met de mensen. Hij zegt dat hij is een vluchteling is. Hij heeft een asiel hier gevraagd... dus hij wil de rechten van de vluchtelingen. Niet minder, niet meer. Straks een recordverlies van Morgan Stanley. Heropende discussie over de bankensector in de Verenigde Staten. Straks meer daarover. Is maar eens even kijken hoe het is op de weg. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nou, tot nu toe gaat het, gaat het heel normaal. 10 files, 30 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging op dit moment op de A6... vanuit Emmeloord naar Muiden, bij Almere, 4 kilometer. Nog iets langer is de file op de A7... van Horen naar Zaandam, bij Weidewormer, 7 kilometer... En verderop op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Knoop het Koenplein 4 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer. Mm, wat verwacht je voor de rest van de ochtend, John? Ja, er vallen natuurlijk wat buien. Tot nu toe heeft het verkeer er nog niet echt veel last van. Tenminste, we zitten op het normale aantal met 30 kilometer. Zou ietsje drukker kunnen worden. Dinsdagochtend is het meestal al vrij druk met 200 kilometer. Maar ik denk dat we er ietsje overheen gaan vandaag. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Als die ook op is. Ja, daar ben ik. Goedemorgen. <lacht> de Grieken zijn de laatste tijd al heel vaak onplezierig wakker geworden. Dat geldt nu ook voor Grieken in Nederland. Mark-Robin Visser. Ik bevind mij in een gemeenschappelijke ruimte van een studentenflet in Delft. En ik kijk even om me heen. Nou, een enorme variatie aan meubels. Doet me erg aan de kringloopwinkel denken. En verder hele grote posters met schaars geklede dames. En dan neem ik maar aan dat dat voor Theodor Kloevas aangenaam wakker worden is. Inderdaad, dat is, uh, dat is waar. Heb jij die opgehangen, die dames? Ja, zijn zijn ja. van Hunkemoler. Dus... Hoe kom je eraan Van een winkel? Ja, van Hunkemole. Aha, Dus... Uh, <laughs> En al die andere posters hier zijn ook allemaal van verschillende... Maar het mensen. zijn keurige dames, even voor de luisteraars. Het zijn niet van die, uh, die uh, vrachtwagenchauffeur-dames. Uh, we houden het netjes, we ja, houden het netjes. Ja, maar dat moet natuurlijk ook. Je bent gewoon een keurige student. Precies, precies. Een keurige Griekse student. Of mag ik dat zo niet zeggen? Jawel, ik ben uh, half Grieks, half Nederlands. Ja. Geboren, getogen in Griekenland. En uh, naar Nederland gekomen om te studeren. Ja. Je studeert bouwkunde en je bent nu met uh, je afstuderen bezig. Hoe ja. gaat het ermee? Ja, dat gaat goed. Ik, ik studeer af in de vastgoedmanagement, economie en recht... in de richting uh, Urban Area Development. En ik hoop uh, over een halfjaartje klaar te zijn. Ja. Nou, en dan is de vraag wat je dan uh, moet gaan noemen. Je bent naast student uh, ook nog van de Griekse studentengemeenschap... zoals je dat noemt. Hè? Ja. Ik dacht eerst dat het een vereniging was... maar je wilt het ja. echt een gemeenschap noemen. Waarom doe je dat? Nou, een vereniging heeft natuurlijk leden. Een gemeenschap is iets breder. En wij zijn verspreid over heel Nederland. Griekse studenten studeren over heel Nederland, van Groningen tot Maastricht. Dus het is heel moeilijk om die aan elkaar te verenigen. Daarom ook een gemeenschap. We zijn meer via Facebook, via de sociale media in contact... dan dat ze, zeg maar, samenkomen. Daarom ook een gemeenschap. En hoe groot is die gemeenschap hier in Delft? In Delft. In Delft is het de tweede grootste buitenlandse groep. Je hebt uh, als eerste de Indiërs en als tweede de Grieken. En de Grieken tellen zich nu tot 400 studenten in Delft. 400 Griekse studenten. En spreken jullie dan in die gemeenschap hier in Delft ook over de situatie in jullie vaderland? Ja, ongetwijfeld. Dat is eigenlijk de, uh, de discussie die, die nu gaande is uh, in de verschillende groepen. Je gaat naar een café, je gaat naar de aula, zeg maar, de menza. En dan uh, zie je allemaal Grieken waar elkaar zitten. En die hebben het erover. Uh, en iedereen natuurlijk heeft daar zorgen, maakt zich zorgen erover. Ja, ja. Hoe is jouw situatie? Wonen jouw ouders in Griekenland? Of waar is je familie? Uh, mijn familie die zit een beetje nu verspreid. Vorig jaar zijn mijn ouders, uh, uh, mijn ouders besloten om naar Nederland te komen. Om hier werk te zoeken. Uh, Wat doen je ouders voor werk? Mijn vader die had een club en een bar in Rodos. Rodos stad. En dat heeft hij drie jaar geleden in 2008 verkocht. Dus dat net op, op het goede moment. Ja. Uh, maar vervolgens, wat hij ging doen, hij ging een aannemer worden. Maar dat had natuurlijk geen werk op dat moment, door de crisis. Dus toen hebben ze besloten om naar Nederland te komen. Mijn vader is hier een jaar geweest, vond het niet leuk. Dus nu is hij terug, maar mijn moeder is nog steeds in Nederland. Mm -hmm. Dus ik leef nu een beetje tussen twee landen in. En, en wat doet jouw moeder in Nederland? Mijn moeder werkte in een uh, verzorgingshuis. En dat bevalt haar prima. Ja. Het is natuurlijk ook haar, haar eigen land. Ze komt zelf uit Den Haag, dus ja. zij vindt het hier nog wel leuk. Ja. En heb je regelmatig contact met je vader? Hoe vergaat het hem ja. op dit moment in Griekenland? Ja, het gaat niet goed. Het gaat, uh, het gaat zeker niet goed. Het toeristenseizoen begint nu weliswaar ja. wel. Uh, zeker in die eilanden zoals Rodos, Creta, ja. Corfu, Kos. Wat doet je vader daar dan nu? Mijn vader is nu weer aannemer, maar die gaat waarschijnlijk bij mijn oom werken. Oh. En dat is dan ook weer in de toeristindustrie. En wat, wat doet je oom dan? Mijn oom die heeft ja, ik wil ook... alles weten ja, nee. hoor. Ja, mijn oom heeft ook weer een hele grote bar. En, uh -huh. Of tenminste, een bar, café bar. Uh -huh. uh, in het centrum van Rodos. En uh, daar gaat mijn vader waarschijnlijk werken, omdat hij vijf talen spreekt, en, uh -huh. enzovoort, enzovoort. Ja, nou goed, uh, Theodore, ik wil graag nog veel meer weten. En ik heb begrepen dat je ook nog iemand wakker gaat maken zometeen. Ja, ik ga ja. me zo even naar wakker bellen. Er wordt nog een Griek zometeen uh, uit zijn bed getrokken door uh, de, de voorzitter zelfs. van Twee stuk zelfs. Ja, ja inderdaad. Dus uh, dan gaan we gaan wij de situatie eens eventjes grondig doornemen. Inderdaad, dus, leuk. Tot straks. We zijn weer blij met je, Mark. op in vissen in Delft vanochtend. Het is uh, tien minuten voor zeven u. Luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wall Street was in shock vrijdag. Een van de grootste banken van de Verenigde Staten... leed een verlies van 2 miljard dollar. JP Morgan Chase... Maakte snel schoonschip. Gisteren al rolden de eerste koppen, maar dat zal niet voorkomen dat de politieke discussie over het toezicht op de bankensector weer oplaait, zegt correspondent Wessel de Jong. Het spectaculaire verlies van JP Morgan Stanley deed een schok door Wall Street gaan. The company's stock plunged almost 7% in after-hours trading after the loss was announced. Als de grootste en sterkste bank van de Verenigde Staten zo'n verlies leidt, hoe staat het dan bij de andere banken? Dat vragen beurshandelaren op zo'n dag zich dan meteen af. En prompt kregen vrijdag alle bankaandelen een flinke oplawaai. 2008 revisited. De bankencrisis veroorzaakte een crisis waarvan de Amerikaanse economie maar met moeite herstelt. Politici vragen zich nu af of de bankiers wel wat hebben geleerd van dat rampjaar. De democraat Elizabeth Warren. Zij hield in de tijd vanuit het congres toezicht op de operatie... die de Amerikaanse banken het hoofd boven water moest helpen houden. Het gaat hier over meer dan J.P. Morgan Chase. Het gaat hier over de houding van... banken weten zelf al wat het beste voor ze is zonder dat er echt goed toezicht op ze wordt gehouden. Als land moeten we zeggen, de banken kunnen zichzelf niet reguleren. Het zijn financiële instellingen met grote risico's... die iedereens baan en pensioen op het spel kunnen zetten. En de hele economie erbij, zegt Warren. Die daarom ook vindt dat de directeur van J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon... zijn positie als adviseur bij de centrale bank moet opgeven. I'd like to see some real accountability here. Of dat ook gaat gebeuren, is maar zeer de vraag. De man heeft een goede reputatie. Maar zelden heeft een bankier zo snel schuld bekend. Dimon geeft meteen toe dat hij toezichthouders een schot voor open doel heeft geboden. Have you given regulators new ammunition? Yeah, the ab this is a very ja, dit is ongelukkig, erkent Diamond in ABC's Meet the Press. Maar als de beste bank dit soort ongelukken niet kan voorkomen, bewijst dat dan niet dat er onvoldoende toezicht is? Vraagt de interviewer. Well, I think so. I mean, you know, this is a stupid thing that is, you know, that we should never have done, but we're still going to earn a lot of money this quarter. So it isn't like the company's ja, dat is gewoon heel stom en dat hadden we nooit moeten doen. Maar we verdienen nog heel veel geld en het bedrijf is niet in gevaar. Maar inderdaad, we hebben onze reputatie geschonden... en daar moeten we een prijs voor betalen. De Amerikaanse beurswaakomt gaat toch een onderzoek doen naar het megaverlies. En dat zal president Obama met grote belangstelling volgen. Zijn woordvoerder zei maandag al dat deze zaak HET bewijs is... dat strenger toezicht noodzakelijk is... Iets waar zijn meest waarschijnlijke tegenstander in de aanstaande presidentsverkiezingen zich ernstig tegen verzet. Toevallig niet, uitgerekend vandaag lanceerde Obama zijn negatieve campagne tegen Mitt Romney... die die in een spotje neerzet als een soort plunderkapitalist. Hij zou zo so uit de touch met de average person in dit land. Hoe kan je Hoe kan je voor de average working person als je dat voelt? De overheid moet die banen scheppen en beschermen of kunnen ondernemers het allemaal zelf wel? Dat is een van de centrale vragen van deze Amerikaanse verkiezingscampagne. I'm Barack Obama en I approve this message. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Misbruik van gemeenschapsgeld wordt harder aangepakt. Daarmee opent de Telegraaf vanochtend. De minister opstelte van Veiligheid komt vandaag met een aantal maatregelen in een concept-wetsvoorstel om witte aan te pakken. Wint de straffen voor vooral grote bedrijven die over de schreef gaan veel te laag. Hij rekent dan ook op steun van de Tweede Kamer die ook al langer aandringt op strengere maatregelen. Het kabinet wil het misbruik van gemeenschapsgeld expliciet strafbaar stellen. Bestuurders van bedrijven die bijvoorbeeld ten onrechte milieusubsidies opstrijken of ondernemers die een startersubsidie incasseren zonder een bedrijf te beginnen, lopen voortaan kans op drie jaar cel. Bijstandsfraude gaat meer lonen als een wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom wordt aangenomen, zeggen Sociaal Rechercheurs in de Volkskrant. Nou, nu worden fraudeurs nog vanaf 10.000 euro strafrechtelijk vervolgd. In het wetsvoorstel staat dat pas vanaf 50.000 euro fraude aangifte hoeft worden gedaan door de gemeente. Onder die grens komen fraudeurs er vanaf met een hoge boete, maar die kunnen ze meestal niet betalen. Stichting Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs heeft een brandbrief gestuurd. En in zijn antwoord erkent de staatssecretaris dat er met de nieuwe wet minder verdachten van bijstandsfraude voor de rechter zullen komen. Maar toepassen van strafrecht kan volgens de staatssecretaris een belemmering vormen voor werklozen om weer aan het werk te komen. Volgens het AD is de Roma-familie Nicolits... een half jaar op kosten van de gemeente Utrecht ondergebracht... in hotels en op vakantieparken. De huisvesting kostte de gemeente zo'n 29.000 euro. Gemeenten kennen de details van de deal niet, schrijft het AD. Het zou geregeld zijn door de rechterhand van burgemeester Aleid wolfsen De gemeente betaalde niet alleen de overnachtingen... maar ook bijkomende kosten van diners in hotels... een huurfilm, telefoonkosten en een schoonmaakploeg. In februari van dit jaar moest de familie weg uit een villa in Utrecht. De gemeente bracht hen toen onder in nieuwe verblijven, meldt de krant. Voor het eerst in de geschiedenis is uh, gisteren de tienjaarsrente onder de 2% gezakt. Dat schrijft het FD vanochtend. En dat komt door het uh, gedoe in Griekenland. Institutionele beleggers zoeken daarom een veilige haven... Nederlands schuldpapier op dit moment. Het rendement erop was gisteren nog maar 1,94 procent. Alleen de Verenigde Oost-Indische Compagnie... wist zichzelf destijds goedkoper te financieren. En ook op de obligatiemarkten van Duitsland, Groot-Brittannië en Zwitserland... daalden de rente naar historische dieptepunten. Voor Zwitsers papier met looptijden tot vier jaar... accepteren beleggers zelfs een negatief rendement. En nogal wat kleine zoogdieren en amfibieën verdrinken of verhongeren in een put. Het zouden er jaarlijks 1 tot 3 miljoen zijn, schat de club... die in Nederland onderzoek doet naar reptielen, amfibieën en vissen. Amfibieën worden vaak slachtoffer tijdens de jaarlijkse trek door de gladde banden... kunnen ze niet meer zelf uit de put klimmen. Ook komen beestjes via het riool bij waterzuiveringsbedrijven terecht... waar ze worden verhakseld. Zit er zit een foto bij van een helemaal drekkig, vies kikkertje. Lijker. Zwart, zwart kikkertje. Ja, het is, het is trouwens een betrekkelijk eenvoudige oplossing om dit de dierenleed en sterfte tegen te gaan. Met een soort doek zijn wanden het best beklimbaar te maken. Het is uh, nogal een operatie om 7 miljoen rioolputten van zo'n klimmuur te voorzien. Dan nog naar een berichtje in de Telegraaf: uh, een tegen agent Mag. <laughs> Het enkel roepen van het woord, miereneuker richting een agent is niet strafbaar. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een opmerkelijke strafzaak. Hoewel de voormalige veelpleger Sietse Jan V. door de omeloze politierechter en later in hoger beroep schuldig werd bevonden... maar geen straf werd opgelegd, ging hij toch in hoger beroep. En daarmee wilde hij in principe uitspraak uitlokken over dat woord. Nou, dat is hem dus gelukt. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal. Griekse politiek die worstelt en komt voorlopig nog niet boven. Maar goed, ze hebben nog een strohalm om aan vast te houden. Connie Kees doet verslag vanuit Athene. We hebben het over Frankrijk, de beëdiging van de nieuwe president... en de automerken Citroën en Peugeot gaan nauwelijks nou samenwerken. Roos is twee en dat viert ze.